Ze heeft al voor half muziekmakend Vlaanderen gewerkt en haar vaste stek, al 15 jaar lang, is aan het drumstel bij Daan. Nu gaat ze ook solo, als de zangeres nog wel, met haar kerstverse plaat Cart Postel. Isolde Lazoen verstopt niet dat de vergelijking met de jonge Jane Birkin haar deugd doet. Ik ben Jan Holderbeke en ik geef graag complimentjes. Isolde opent gewillig haar creatieve lab. Muziekschrijver lukt haar best. De tekst... Dat blijft zwoegen. En als ik nu eens wat meer discipline had, vertelt ze. Isolde Lazoen is ontwapenend eerlijk. Goedemiddag, Isolde. Zijn we te vroeg? Het zijn acht minuten. Excuseer. Het is niks in. Dankjewel. Doorstoten tot in de keuken? Ja, best wel. Ja. <lacht> zo zeg, Maar Het is druk, druk, druk, zeker met. Uh... Het is druk uh, ja. geweest al. Nu valt het wel. is de storm wat, uh, wat voorbij uh, ja. na de nieuwe plaat. Ja, maar we beginnen ademruimte te krijgen. Het is een beest promo. Dus nou, dat is bij jou zo. Dat is onze gemeenschappelijke agenda? Dus Je zag echt zo vol kleur, de dus voorbije maanden. Dus nu is maar half kleur meer. Ja. Iso, dat dank dat we in uw creatief lab welkom zijn. <laughs> zeer welkom. Uh, creatief lab, ja, we overlopen een dag. Um, en we beginnen s morgens. Ah ja, oké. Okay. Wanneer Good. sta je meestal op? Gewoon, <laughs> ik heb een zeer onregelmatig leven. Eh, mm -hmm. um, Enige, enige factor die voor mij, voor regenmaat zorgt in mijn leven, dat is onze zoon. Uh, dus op een schooldag stek ik op om kwart na zeven. Hij staat altijd stipt om kwart na zeven in onze kamer. Dus daar is geen uh, ontkomen aan. Maar wij doen meestal een beurtrolda. Bijvoorbeeld, ik sta dan op met Elko om kwart na zeven. En, uh, en Piet blijft liggen tot acht uur. En dan om acht uur roept Elko, papa, hem in naar school brengen. Dat het voor hem makkelijker is. Die moet gewoon zijn kleren gaan doen. En ik wil me eerst uh, een beetje verzorgen en zo, voordat ik buiten kom. Uh, maar het gebeurt wel dat ik nog een keer terugkruip in bed. Nog eventjes. Dat er ervan af dat ik de dag ervoor moest doen. Mm -hmm. En wanneer word je dan actief? Um, goh, ik doe het wel, s morgens op het gemakje. Als Elko naar school is, dan zet ik mij die koffie op het gemak en uh, het duurt zelfs nog eventjes hier dat ik ontbijt ook, omdat ik krijg nog niks binnen. Ik moet echt zo zeker een uur of een uur en een half wakker zijn hier dat ik uh, ja, iets kan eten of dat ik honger krijg. En dan doe ik dat ook op het gemak. En altijd hier aan de kukkentafel hè, met een boekje erbij of met een, met een telefoon de sociale media even checken uh, en, en het nieuws en zo um, En dat is allemaal in mijn peignoir. En dat zou het gebeuren like vanmorgen bijvoorbeeld dat ik um, aan mijn e-mails begin. Mm -hmm. Nog in mijn benoier. Nog voor mijn ontbijt. En voordat je het weet is dat wel een paar uur verder. Omdat ik aan administratieve zaken bezig ben en zo. En mails beantwoorden. Dus dan je hebt net een, een nieuwe plaat afgeleverd. Wat die intussen in uitgebreid in de pers aan bod gekomen is. Ja. Maar uh, veel klaar. goede kritieken ook. Absoluut. Zeer veel goede kritiek Ja. En heel blij. Um, Wanneer is dat werk tot stand gekomen? Na de middag dus. Het creatieve werk bedoel ik, hè? Dus schrijven, eh, ja, componeren. Ja, na de middag en alles dat erop volgt. Zo, uh, het was ook heel erg um, lukraak, hoor. Ik uh, ben ook nogal een uitsteller. Mm -hmm. dus uh, vaak had, allee, Meestal had ik dan geen tijd om aan mijn eigen muziek te werken. Maar ook een beetje een uitvlucht, zo van... Ja, uh, ik heb andere dingen te doen. Of ik moet de was plooien, of Ik moet hier... Uh, ook moet ik in naar de stad. Ik heb nog wat dingen nodig. Dus het was ook een beetje vermijdend zo. Um, niet omdat ik dat niet graag doe. Maar omdat dat precies altijd een opdracht is. Om twee verdiepen hoger te gaan. En oké, okay, blanco. En gewoon ja, beginnen. Dat vind ik wel moeilijk. Um, ik kan dat alleen maar als ik in een flow zit. En doordat ik dus af en toe maar één dag kon werken of een paar uren kon werken. aan mijn muziek was dat heel moeilijk om in die flow te, te raken. Totdat ja. ik die een deadline had. En ik wist van ik heb nu nog zoveel tijd om die nummers af te werken, die demo dan, Allee, voordat we in de studio gingen. En dan in één keer zat ik wel in die flow, omdat ik moest, moest alle, alle momenten dat ik vrij had, moest ik gaan werken. En dan ging dat wel. En je zegt, wit blad, leeg scherm, um Komen de ideeën dan voor dat leegscherm tot stand, of nee, of speel je al met ideeën uit het leven gegrepen bijvoorbeeld? Nee, ik had wel vaak al schetsjes staan, um, maar echt hele kleine losse dingetjes die ik dan bijvoorbeeld. Um, veel van mijn nummers zijn tot stand gekomen in het uh, 's nachts naar huis rijden van een optreden of van een repetitie. Uh, ja, meestal zet de radio af en dan. Komt er een melodie in mijn hoofd en heb ik dat ingezongen in mijn iPhone, in de dictafoonmodus. Dus dat staat eigenlijk wel vol. Een zestigtal schetsjes ofzo staan daarop. Nou, dat is heel kort, hè. <middels> Offre-moi Des fleurs de choix et Fixe l'endroit, le code est l'heure. Va, fais-moi la cour En passant, frôle mes épaules, veux-tu me tenir la main murmurer d'elle maar ook daar was ik dan boven niet altijd klaar voor om, uh, om die open te doen. En dan was dat ook soms gewoon van, oké, okay, wat heb ik nu al? En dan ga ik, ik daar toch mee aan de slag. En dan, dan ben ik vertrokken. Hè? Maar ik heb echt wel een soort, ja, een soort drempel dat ik niet goed weet van waar komt dat. Ik, kom. ik had dat wel al in mijn leven, zo heel moeilijk mij ergens toe aanzetten, zo. Maar dat is, dat is ook alleen bij de dingen dat ik alleen ben. Want met mensen samen, als ik morgen naar mijn gitarist ga, die woont verder op een straat, en ik zeg: Kom, we moeten muziek maken voor een reclamespotje. Dan gaat dat gaan. Dat, dat, dan zijn we zijn met meer dan één en dan, dan heb ik daar absoluut geen moeite mee om mij ergens aan te zetten. Maar als ik alleen ben, dan. Dat belooft voor je isolde carrière. Ja, aanleggen. ik weet het. het. Les Zandelais. Zijn er Het schrijven was het, het, het langste proces en het moeilijkste. Hè. Maar, en bedoel het, je dan het schrijven van de, van de, de muziek of van, of van de tekst? Allebei. Of, allebei. allebei. Allee, muziek gaat wel vlotter bij mij dan tekst. Omdat, mm -hmm. omdat ik sowieso um, ben opgegroeid met instrumentale muziek. Ja. En naar tekst... Ja, voor mij was tekst altijd bijkomstig. Ik, ik, ik luister daar ook niet naar. zelden. Um, ik had onlangs nog gezegd in een interview er zijn, ik speel 15 jaar bij Daan en, en ik weet bij de van zijn tekst nog steeds niet waarover dat die gaan, die nummers. Hij ja, dat, dat, zal dat het graag horen. Ik weet het, want die gaan, die gaan niet kwaad zijn op mij. Maar ja. Terwijl jouw teksten, die gaan echt over ah, wel over iets. Voilà. Je, je brengt een boodschap. Inderdaad, dat wou ik ben, dan En is, dat is bijna feministisch. Uh... Ja, ja, maar met een dikke knipoog. Absoluut, want feminisme, daar blijf ik van weg. <lacht> maar maar uh, mijn teksten, dat is, dan, dat is dan iets dat ik in één keer zo keihard bewust van ben, van elk woord dat ik neerpen, dat ik dan zelfs heel snel zoiets heb van: ah nee, nee, die gaan, iedereen gaat ieder woord letterlijk nemen en ontleden. En uh, ik moet heel hard opletten wat ik schrijf. Dan, dan, ik, dan was ik daar wel super hard mee bezig. En dan leg ik de lat voor mezelf dan heel hoog om. Te zorgen dat het goede teksten zijn. Waardoor dat het proces van teksten schrijven wel langer heeft geduurd dan muziek. Muziek, dan wist ik van, hé, hey, dat komt goed en ik hoor wat ik hoor en... en allee, kan dan veel makkelijker zeggen, dit is goede muziek ofzo. Allee, van mij. Ik heb een paar weken geleden, heb ik spinvist gehad in deze serie en... Ja, die zegt, het is murmelen wat ik doe, zo komen mijn teksten tot stand en soms, ook. Ja. Dan ook, ja. Mm -hmm. die, die, die teksten dus hebben in voorsprong ja. geen betekenis. Voilà, inderdaad. Swedish designer choices, dat slaat nergens op. Hè. Maar dat pakt en, ja. Ja, en dat... Dus dat is iets dat ik bijvoorbeeld niet zou kunnen. Ik, zou, ik ben me zo hyper bewust van ieder woord dat ik, dat ik denk van... Allee, dat, dat, ja, dat zou iemand mij kunnen oppakken dat dat geen betekenis heeft. Of zo. Het is ook wel omdat, omdat veel teksten in het Frans zijn. Hè. Um, in, in, in, allee, de Franstaligen hechten heel veel belang aan, aan taal. Dat is, ja, dat is een beetje hun, hun heiligdom of zo, zeker in Frankrijk zelf. Um, dus geit, dat he? moet goed zijn en de, de druk was hoger. Ja. Heb je een, een plek nodig, een bepaalde plek? Je sprak al van twee verdiepingen hoger om creatief te zijn. Of, of maakt dat eigenlijk niet veel uit? Uh, ja, toch. Mijn muziekkamer boven is blijkbaar toch wel mijn plekje. Uh, ik vind het ook belangrijk dat dat het mooi is, dat mijn bureau in orde is, dat er daar een kaarsje staat en, en allee, ja, dat dat gezellig is. Uh, ik heb twee keer. In, in de schrijfperiode ergens naartoe geweest om te proberen te schrijven. En dat was veel moeilijker. Ja. Waardoor ik dan wel besefte van oh, ik ben toch thuis meest op mijn gemak. Uh, ja, dan heb ik dat ook omarmd. Zo van, moet ik niet proberen vluchten naar ergens anders om creatief geïnspireerd te worden ofzo? Allee, het is wel gelukt voor een, voor een nummer of twee. En dan had ik een keer uh, twee nachten in de Thermai Palace in Oostende geboekt. Ken je dat hotel? Ja, het ja. klassieke nee, Grandeur aan hotel. De dijk. Ja. Met zicht op zee, een groot balkon. Maar het was kweten, gewoon weer. En het was ook zo moeilijk om, om te zeggen, ja, oké, okay, nu blijf ik binnen. Of, of zet ik me op balkon en schrijf. Ik wou, ik wou gewoon gaan wandelen en, aan, aan zee en op de dijk. En in de stad, en terrasjes doen. Dus ja, ik heb meest zo'n dingen gedaan. Maar dan toch wel ook geschreven. En er zijn er toch wel twee nummers. Een Rende Plaje ja. uiteraard. Ja. Ja. Uh, een instrumentaal nummer en uh, ah, de basis van majorette ook. Ja. Ah, ja. Zag je daar het, uh, de fanfare voorbij lopen of zo? Nee, helemaal niet, maar ik, uh, ik wist van ja, dat ik daar een nummer wel over schrijf, maar ja, okay, het is gewoon daar gekomen. Ja, ja. ja soms die creativiteit dat wordt soms zo geromantiseerd of zo, maar het is ook gewoon soms. Oké, okay, geforceerd en werken. Trouw, en ik, heb dat, ik heb dat nog bij artiesten gelezen die zeggen van ja, soms ja, is het inderdaad saai en zitten daar aan je computer en ja, allez, kan ik ga ik er liedjes schrijven zeker. Dus dat komt niet altijd door, door gaves of speciale in, inspiratie of je zit aan een vogel vliegen en je hebt een idee voor een nummer. Ik ben dan aan het banaliseren, hè, maar ja... Um, ja. Het is, het is bij mij een combinatie geweest, van, van ingevingen enerzijds, en anderzijds gewoon, ja, echt kom, werken, ik ga, ik ga het doen. En dan ik heb je een aanzet, En dan stroomt de creativiteit wel, hè. maar in C is dat niet altijd uh, ja, iets mm -hmm. dat van iets bovenaards komt of zo. Nee, nee. En je hebt al een paar dingen aangehaald, zoals s morgens bijvoorbeeld, lukt het niet, moet je niet vragen om je aan het schrijven te zetten. Zijn er nog dingen die jou belemmeren? Goh. Um, ik moet in een... een a good place zijn of zo. In mijn hoofd. Um, en wat is dat? Een good place in je hoofd? <laughs> dat ik mij goed voel. Dat er niet te veel zorgen zijn. Of ja. zeker niet dat ik ruzie heb of zo uh, met mijn vriend. Of... Ik veel artiesten schrijven um, goed in, in periodes van miserie. Maar dat, dat heb ik nog bij mezelf niet ontdekt. Um, hurt. Wel, maar dat is dan meer fysiek. Dan dacht ik dan over mijn, mijn pijn als ik migraine heb en zo. Maar ik heb dat niet op zo'n moment geschreven. Ik heb dat geschreven op het moment dat ik helder was en dat ik zoiets zei van... Nu ben ik gewoon echt kwaad op die migraine en ik ga daar een nummer over schrijven. Maar ik zou het niet kunnen op het moment dat het zo ver is ofzo. Um, dus ja, ik moet wel stabiel zijn om, om te kunnen schrijven. Zo niet in een, in een emotionele, tristesse bui of zo van, dan kom ik niet bij mij. En heb je drukken of, of, of euh, middelen om je hoofd leeg te maken als het te vol zit? Te weinig. Um, Wat zou dat ideaal zijn? Als je tijd zou hebben. Ik denk tijd en discipline weer. Het is gewoon weer de discipline dat ik niet heb. Ik hmm. um, denk yoga zou mij heel hard helpen. Ja. Ooit gedaan? Of? Een paar keer. Hmm. Maar ook weer... De, ach, dat klinkt zo lui, maar dat, dat is het niet. Zin, maar om naar daar te gaan dan... En, ja, ik weet niet. Dat, dat, dat is dat weer zo'n stap of zo. Hmm. Terwijl het is eigenlijk helemaal niet ver hoor, maar... Ik vind dan dat ik met de fiets moet gaan, uit de ecologische overwegingen. En terwijl dat ik heel snel zou grijpen naar de auto, gewoon voor het gemakkelijkste. Um, hmm. En dan tegen dat ik beslist heb, ja, is die sessie voorbij en zit ik hier nog thuis. Maar ik weet het, dat zijn voornemens... ik moet dat gewoon effectief een keer doen en in die flow geraken. Maar je hebt er blijkbaar ook niet zoveel nood aan, want... En ik doe je toch nee, allemaal dat valt wat wel je mee. doet. Hè? Ja, inderdaad. Het valt wel mee. En, um, ik kan ook makkelijk in slaap vallen en ik slaap goed. En ik denk, zolang dat dat het geval is, is dat misschien ook wel een teken dat ik, dat ik niet zo... Ja... Allee, dat hier geen overload is of zo in, in, in mijn hoofd. Ja. Maar ik zou, het wel, zou wel willen kunnen hier en daar wat rustiger zijn. Um, zeer moeilijk, niet te doen. Als je één ding zou kunnen veranderen aan jezelf, om, om creatiever te worden of productiever of wat je het wil noemen, wat zou dat zijn? Is dat dat net? Of? Uh, ja, misschien wel. Meer dingen kunnen laten over mij komen of zo. Ja. Uh. Ja, eigenlijk heb ik nog niet over die vraag nagedacht, maar enerzijds, ja, de, de energie ervoor, hebben ook, maar dat denk ik net dat dat zou komen als ik een beetje actiever zou zijn. Um, ik heb gewoon... Ben je niet actief genoeg? Ja. ja, ik doe van alles en nog wat, maar ik ben niet, ik doe geen sport, ja, ik doe wel. geen hey, yoga of, of, allez, of gaan lopen of, um, terwijl dat ik meer en meer begin te voelen dat ik dat wel zou nodig hebben. Iedereen zegt van ja maar gedrumt zoveel. Zeker dat, dat is ik waar. Zeggen als ik jou bezig zie, absoluut, hardleven. Ja, maar alleen ja na een concert heb ik soms echt wat te voelen, dat ik, voel dat ik gesport heb. Ja. Maar dat is nu niet, ja bij mij valt dat niet onder uh, sporten of het zo. Het telt niet. Maar niet dat is mijn, mijn werk en dat doe ik automatisch of zo, ja, dat is, Plus dat dat ook niet op zo regelmatige basis is. Soms is dat vier keer per week. Soms is dat maar één keer op de tien dagen. Ja. Want soms, ja... Allee. Hoe moet ik het zeggen? Een beetje het gevoel dat ik, uh, ik stilsta of zo. Als ik hier te lang zit of, uh, ja. of als ik te veel dingen doe die ik eigenlijk nu niet zou moeten doen. Ja. Uh, waardoor dat ik mij dan toch eigenlijk een beetje schuldig voel. Dat is ook de last van de zelfstandigen, hè? Die ja, als je... ja het is dat, want als je werknemer bent, dan heb je uren. Hè? Absoluut. En dat, daarom bedoel ik, als, als wij in de studio gaan met een band, dan ben ik één een drive en dan is niks meer te veel. Ja. En dan, dan kan ik wel om negen uur morgens een track opnemen en tot drie uur s nachts doorgaan. Maar dat is omdat, ja, je bent, dat is veel meer werk voor mij. Of zo. Je bent bezig in groep, maar als ik het alleen moet doen, ik, ja, dan moet je jezelf... Continu motiveren en vind ik vind dat niet makkelijk om mezelf mijn, te motiveren. Junior en een ladies man hoe danst die lekker in je aan het eten. Meisjes, Christian dat hij wel, die wel liefde, plastic aan heten. Mijn mooi, mijn mooi, best mijn nachtje en de hen, wat zoek ik doen zonder hun daar. Wanneer je moeilijke beslissingen? Bijvoorbeeld, wat is mijn volgende project of zoiets? Uh. Dat is echt intuïtief. Ja? Um, ja. Het, is toch al een, een, het is al een aantal jaar dat ik uh, beter en beter naar mijn buikgevoel kan luisteren. Soms krijg ik een aanvraag van iets en dat in theorie heel ja, perfect klinkt. Van wauw, dat is gewoon een job. Uh, Tuurlijk. En het verdient goed. En je ziet, allee, je komt die kansen tegen, Maar toch wringt er iets van... Mm, ja, ik weet het niet. Uh, ik heb al een paar keer dan gewoon naar mijn gevoel geluisterd en nee gezegd. Tegen die projecten. En dat blijkt dat wel de juiste beslissing te zijn. Heb je een levensmotto in je jonge leven? Ik heb eigenlijk altijd gezegd, less is more. Ja? <laughs> yeah. Ja, maar als je dan naar mijn album luistert, is dat is dan niet zo... Ah nee, dat klinkt net zoals films en zo. Ja, dat is waar. Dus het gaat niet voor alles op. Um, maar waarom heb ik dat altijd gezegd? Omdat vaak de mooiste dingen voor mij zijn de dingen waar dat er nog ruimte is en die, die esthetisch vrij sober zijn. Dan is je platen um. mislukt. <laughs> maar dat, ik zie dat is iets anders. Dat, dat, dat ga ik <laughs> straks uitleggen. Nee, maar bijvoorbeeld een, een, een, allez, bij fotografie is dat soms zo. De, de, ja, zo van die straatfotografie kan ik heel mooi vinden als er daar heel weinig op staat. Um, omdat dat, ja, ik weet niet, dat zijn plaatjes met veel ruimte op of zo. Dat geeft mij een soort rust. En dat is ook in architectuur zo. Uh, in zuivere lijnen van, van, van auto's bijvoorbeeld. Of in, in, bij kledij is dat ook een, een, een simpel zwart kleedje. En kan daar ene naad op staan die mij kan storen van, dat was nu niet nodig, anders was dit het perfecte, perfecte snit. Dus op die vlakken less is more. Ook op, um, als drummer heb ik dat vaak gehad. Um, ik vind dat in bepaalde muziek, um, de drummer gewoon, ja, de, de begeleiding op een heel mooie, um, ja, um, Alleen op een heel mooie manier moet doen. Heel functioneel. Uh, en die dan eigenlijk daarin um, uitblinkt. En af en toe een heel schoon versieringsgedoe. Dat je zoiets hebt van... Ah oh ja, perfect. Die fill in noemen ze dat dan, zo'n versiering. Die fill is perfect en dat maakt het nummer. Kan voor mij veel meer doen dan een drummer die technisch enorm straf is, maar die dan heel tijd zit alles vol te spelen en oof, dat je de rust niet meer vindt. Dus die Les Is Morse sloeg ook op ja, mijn manier van, van drummen. Ik ga altijd drummen in functie van wat de muziek nodig heeft. Dus als ik, ik jazz speel en, en het gaat allemaal wel... wel alleen, uh, we zitten op een, een wildere trip of zo. Mag dat wel dan ga ik zeker anders spelen dan dat ik bijvoorbeeld bij met mijn eigen nummers spelen of zo. Ja. Dus het moet altijd in functie van de muziek zijn. Ja. En mijn plaat, laten we zeggen dat de drums misschien less is more is, uh, op de plaat, omdat ik ook weer in functie van mijn eigen nummers heb gedrumd. Uh, maar de muziek dan niet. En dat is misschien ook mijn tegenreactie of zo. En uh, ja. hoe ik anders wel in het leven sta, ik uh, moet dat ergens kwijt. Hè. En ook qua persoonlijkheid ben ik heel rationeel en uh, realistisch zo. Terwijl dat ik in mijn muziek juist, oh, daar kan ik alles losgooien en, en gewoon... Uh, ja, voor, voor emoties en romantiek en bombast gaan en, en passie. En, en daar kan ik er voor mezelf dan, de verantwoordelijkheid er wel helemaal over gaan. Gewoon veel strijkers, veel orkest, veel drama. Ja. Oké, okay, we gaan naar de avond toe. Mm -hmm. Wat is het laatste wat je doet? Op een dag of op een nacht. Dus bedoel je dan... Voor het, het voor slapen je, gaan, mijn zoals mijn dat mijn ogen heet. dicht toe. Ja. Mm. Goh. Ik denk ook weer dat er daar niet echt een lijn in zit. Ik, ik heb het voordeel dat ik een gemakkelijke slaper ben. Dus ik kan echt thuiskomen van een optreden. Om half twee s'nachts en... Uh, hier... De lichten uit doen naar boven en, en gewoon gaan slapen. Er zijn veel artiesten die nog even oef, moeten landen als ze thuiskomen. Dat heb ik niet. Ik denk dat dat ook is omdat ik ermee bezig ben: van ik moet genoeg slapen van morgen. Dus ik kan wel direct in mijn bed kruipen. Maar als ik niet ga gaan optreden, dan zit ik nu ja, Misschien om een klein beetje te lezen, maar niet echt in een boek of zo. Dat zal eerder een keer scrollen zijn, dat is geen goede zaak. Of, uh, of, of gewoon Braindead, een boekskun of zo. In, in psychologie of in goed gevoel. Of alleen, gewoon een ja. ja, lichte lectuur die meer over lifestyle gaat. Uh, en nu recent probeer ik, want dat lukt al ja, een paar keer per week heb ik een app geïnstalleerd en dat heet Boodify. Um, en dat zijn korte mindfulness... Um, sessies, met stemmen die spreken. En gewoon om je te, ja, te relaxen voor je slaapt. Maar dat is voor mij wel een goede zaak, want dat leert mij dan effectief wel om... Hey, ja, mindful te zijn en gewoon op mijn ademhaling te letten of gewoon... ook. Het is niet alleen zo, mediteren in de klassieke zin, maar ook gewoon van ja... Ja, dankbaar zijn van effectief, ja, gaan slapen en wat is er u vandaag allemaal overkomen dat je dankbaar mocht voor zijn en dan oh, eigenlijk veel. Hè. En dan, en ja, Doe je dat ja Soms een keer met die sessie dan van, van, de, van de app kan ik dat wel doen. En zeker op dagen dat ik weet van, ik ik heb hier geen reden om, om tand te lopen. Ik heb vandaag een goede recensie gehad. En, en er is een toffe aanvraag binnengekomen. En mijn muziek is verkocht voor, voor Spotje, voor dat. Allee, dat, dat doe wel deugd om dat dan toch eventjes op te sommen voor jezelf. Omdat ja, alles is zo relatief. Hé, en ik kan Allee, goed nieuws heel snel vergeten. Als er dan weer iets anders komt dat minder goed nieuws is of zo. Wat dat veel te jammer is, want ik... Ik moet leren om langer stil te staan bij het positieve. Ik heb heel snel het gevoel dat er iets negatiefs zou kunnen gebeuren. Terwijl je zo'n beetje de uitstraling van een zondagskind hebt, niet dus. Wat is nu eigenlijk een zondagskind, want ik vind dat zo... Van wie het allemaal onmiddellijk lukt. Is sticht. echt? Kijk, ze zijn niet de eerste die dat zegt. Er zal niets van zijn zeker? Ja, ik denk naar de buitenwereld toe kan ik inderdaad. Ja, misschien heel goed begeersen. <lacht> um, maar ik ben... Ja... Laat ons zeggen dat eerder, ik ben eerder iemand die het glas half leeg ziet, dan half vol. Toch? Ja, absoluut. En, en ik kan mezelf daar, daarvoor alleen, verwijten. Zo van waarom? Het gaat toch allemaal goed? Maar ik heb gewoon... Ja, en de gezonde paranoia van... Er zal wel weer iets om de hoek loeren dat minder goed is. Of, of er kan in het moment iets gebeuren die misschien mijn leven helemaal omgooit. Zo'n een, een, een stomme, hypothetische schrik. Dat is gewoon iets dat er van kind af in zit, denk ik. Ja. Maar dat is niet nodig, hè. Ja. Nou, Misschien is dat ook iets dat ik zou willen leren. Want schakelt dat toch gewoon uit. Zolang dat, dat niet aan de orde is, moet je geen schrik hebben van, van dingen die er niet zijn. Maar kijk, dat is, dat, dat is wel typisch ik, hoor. Dan eindigen we op dit werkpuntje. Isolde, bedankt. Graag gedaan. Laat ons haar dan een zondagskind met een werkpuntje noemen, Isolde Lazoen. De track die ik met mijn stem bezoedel is November van Max Richter. Isolde houdt hetzelfde droog als ze dit hoort, vertelt ze. Openen deed ik gewoontegetrouw met Mad Rush van Philip Glass. Je hoorde Isolde zelf in haar auto en op plaat met Padamour, d'amour, Pas, amour, pas de retour. En ook met Le Belle. Daan mocht wat onzin zingen in Swedish designer drugs. En dus nam Isolde snel weer over met Hurt over haar migraineaanvallen. Haar lievelingscomponist François de Roubaix bracht Amour in mariage. We lieten Philippe Caulier over zijn moten zingen, onder hen Isolde en vriend Piet. En dan nog eens François Droute à Avou de jouer. Volgende week opent een echte eminentie voor ons een creatieve lab: Zijn eminentie Jozef Kardinaal de Kezel. Ik wou weten waar je de creativiteit vindt om wat frisheid te laten waaien. In een 2000 jaar oud instituut dat de laatste tijd niet bepaald uit de lucht is gebleven. En voorwaar, de eminentie gaat ervoor.